4 uur. Dit is Radio 1, het Tesselblok. Blok. Een kunstwerk van nagebouwde schavotten midden in Vredestad Den Haag. En de integriteit van het Openbaar Ministerie... staat op het spel door gesjoemel in Limburg. Dat straks in Villa VPRO, eerst het NOS Journaal, Dorold Negens.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 Wat ze mee doen is kijken wie met wie belt en op het moment dat je belt met iemand die de NRC heeft aangemerkt als verdachte persoon, dan nemen ze het gesprek op. Dus ze nemen niet alle 1,8 miljoen gesprekken op, ze nemen alleen op van, uh, ja, van wie ze verdacht vinden. Het is niet bekend of en hoe vaak de NRC die gesprekken heeft opgenomen. In het kader van het afluisterprogramma van de NRC werden gegevens van bij elkaar 125 miljard gesprekken opgeslagen.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 Daarnaast loopt er nog een strafzaak wegens Mijn -e tegen de Bisschop... en zou hebben gelogen over een eerste vlucht naar India. De paus liet Thebaars van Elst ruim een week in Rome wachten op het gesprek. Het weer veel bewolking, vooral in het westen wat motregen. In de rest van het land blijft het zo goed als droog. en Het is 15 tot 18 graden morgen zonnig... en het wordt dan voor de laatste dagen van oktober uitzonderlijk warm... 18 tot 22 graden. Het is herfstvakantie. Is dat ook zo op de weg bij een ontzwaan? Ja, het is zeker goed te merken, want van een echte avondspits is geen sprake. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... daar staat nu wel file door een gestrande vrachtwagen... bij knooppunt Padoverdorp 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En op de A15 Europoort Rotterdam... daar staat voor in Vaanplein ook 4 kilometer. Na de ster gaat Villa Vipiero verder. Tot zo.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 Dit is Radio 1, Villa VPRO, Tessel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1. Met zometeen ons panel schuld en boete, maar eerst cultuur. Collega, cultuurredacteur Botte Jellema zit hier. Botte welkom. Uh, jij gaat ons een en ander vertellen over een kunstwerk, een soort... Uh, Reuze schaafwond, midden, super... midden in midden in Den Haag, de vrede Stad bij ja, uitstek. Supergalg, multigalg. Ik, ik kwam er niet helemaal uit hoe ik het zou moeten noemen, maar het is een enorme constructie die daar in de openbare ruimte is neergezet. Ik vermoed dat het zo'n beetje 10 meter aan alle kanten is, is dus ook 10 meter hoog. Uh, er zitten ruim duizend stukken hout in. En het is een soort, uh, ja, multigalg noem ik het maar. Het mm. is in elkaar geschoven een stuk of zes, zeven galgen uh, in elkaar geschoven... in één constructie is het, uh, is het geworden. Nou, het staat aan de... President Kennedy-laan in Den Haag. Dat is uh, tegenover het, museion, het museum daar. En dat is vlakbij dat uh, OPCW. Wat, uh, onlangs ja, de chemische wapens, uh, wapeninspectie. Precies, de Nobelprijs heeft gekregen. Uh, Joegoslavië tribunaal staat er vlakbij. Kortom, het is daar midden in een terrein... waar allemaal internationale grond is. En waar veel bedrijven zitten en instellingen... die met vrede en recht hebben te maken daar in Den Haag. Nou, Sam Durant heeft, uh, dat, uh, heeft die eerdere schafotte die hij heeft gemaakt... ooit op model heeft hij dat gedaan. En nu heeft hij ze allemaal in elkaar geschoven. En nu is dus dat... In origineel in het groot Nagel. Hij is de Amerikaanse kunstenaar, hè? Sam Durant? Precies. Ja. Ik was, hij is gisteren geopend. Dus hij was nog eventjes in Den Haag en ik heb hem vanochtend daar op, die schavot, op dat schafot ontmoet. Nou, als je daarop aankomt lopen, dan heb je een, een heel grote constructie voor je. van blank hout. Vrij ruw met dikke balken. Een aantal trappen die naar boven zo lopen. En als je erop afkomt, dan zou je kunnen zeggen dat het een soort speeltoestel is. Ja, het voor ziet kinderen. Eruit een groot klimrek. Ja. ja, een beetje speels, maar ook een beetje mysterieus. Maar als je, je, je kan er ook opklimmen. Maar als je dan een beetje dichterbij komt... je hoeft niet zo heel veel Westens te hebben gezien... om er dan toch achter te komen... ja, dit moet toch echt wel een galg zijn. Nou, hij heeft, wat heeft Durant gedaan? Hij heeft een aantal Galgen, bouwtekeningen van Galgen... uit de geschiedenis van de Verenigde Staten erbij gepakt. De oudste die hij had, dat was van ongeveer halverwege de 19e eeuw. En de jongste is van de laatste ophanging... Op Amerikaans grondgebied was dat in 1995, dus dat is... Zo nog... kort geleden? Dat is 18 jaar geleden, ja. En eigenlijk is er nog een jongere die er ook in zit, iets van 2006... en dat was die waar Saddam Hussein, Hussein mee ja. is opgehangen. Nou, die is van staal, de rest is van hout en dan vooral van veel zware balken. Nou, Sam Durant heeft geprobeerd om het op te zetten in de Verenigde Staten, in zijn thuisland. Kijken of je daar kon laten zien, dit werk, waar zijn werk over gaat. Maar het is een beetje een ingewikkeld onderwerp, zei hij, toen ik hem vanochtend ontmoette in zijn installatie in Den Haag. It's a it's a difficult uh, subject, and it's one that touches on many aspects of American history. That it's not a particularly agreeable subject, and you know it touches on the on slavery, for instance. John Brown, the first gallows represented, was an abolitionist who was trying to start a uh, uprising of of the slaves and uh, to you know go against the Confederacy. Uh, when he was caught and, and executed. So it's always easier to think about somebody else's history, somebody else's problems. Het ligt moeilijk bij de Amerikanen, zegt Sam Durant. Hij zegt dat in de geschiedenis van de Galg bijvoorbeeld verbonden is voor de Amerikanen aan de geschiedenis van de slavernij daar. De oudste Galg in deze installatie dat was de Galg voor John Brown. En dat was een, militair, een militante strijder tegen de slavernij in de Verenigde Staten. En hij werd daarom opgehangen in 1859. En Durand zegt het is altijd makkelijker om te praten over de problemen in de geschiedenis van iemand anders. En om daarover na te denken. Nou, maar dat is de reden waarom hij het niet voor elkaar krijgt om dit, om dit bouwwerk daar neergezet te krijgen. Ja, dat zou een reden kunnen zijn waarom hij het in de VS dus niet geproduceerd krijgt. Maar dit gaat ook over Den Haag. Want als we ergens uh, dat aan het doen zijn, het nadenken over de problemen van iemand anders. Dan is dat daar natuurlijk de problemen in de geschiedenis. En nadenken over straffen. Ja, bijvoorbeeld. Um, maar goed, als je daar dan staat... dan kun je dus wel heel erg tevreden zijn dat wij hier geen doodstraf meer hebben... en geen galgen hebben en al die dingen meer. Maar um, ja, wij zijn dus ondertussen zelf precies dat aan het doen... wat hij probeert te laten zien. Dus ja, dan krijg je toch een beetje die splinters en die ruwe balken... van hem in je eigen ogen te zien. Waar het Durant om gaat, is uh, mensen over die straffen te laten nadenken. Hij zegt streng straffen en de doodstraf, dat werkt niet... Als vergelding werkt het niet en de doodstraf is bovendien heel erg kostbaar. Nou, en daar mogen wij en al die experts in Den Haag wonen en werken aan rechten en vrede, daar mogen we lekker over nadenken op deze scaffold. Hij heeft in ieder geval zelf grondig onderzocht en heeft deze indrukwekkende installatie daar laten bouwen. Ik ben heel benieuwd of het dat ook gaat doen. Het zou prachtig zijn als het een klimrek wordt. Meen ja. ik, Als er allemaal he, vrolijke kindertjes in spelen. Maar dat je daar vanaf... langsloopt en daadwerkelijk nadenkt... waar we nu bijvoorbeeld uh, mee van doen hebben... Uh, Volkert van der G. wel of niet op proefverlof. En als hij zo meteen vrij is dat nog steeds allemaal mensen zullen zeggen... Nee, een... ze hadden maar de hoogste boom moeten hangen. Dat, is, ja, dat zou de... het een beetje moeten bewerkstelligen. Is dat zou daarover... weer naar boven gekomen in die discussie ja. inderdaad. Ja, dus dat is interessant. Oké, okay, dankjewel. Botte Jellema. Ja, ja. Schuld en boete... Met vandaag... Nienke Zwart, strafrechtadvocaat en Theo Hiddema is dat ook. En Joop van Riesen is oud-politiecommissaris. Hartelijk welkom. Uh, eventjes over, over het kunstwerk, dat scaffold. Uh, denken jullie dat het dat gaat doen, als dat daar lang genoeg staat... en er staat een hele uitleg bij van wat het is... dat je meer mensen echt zover krijgt als ze daar langslopen... dat ze zich eens gaan bezinnen op de zin van straffen, Theo? Ja, Het zou stichtend moeten werken voor... De boef in spee, die denkt... oh my god, dat wil ik niet belonen. Ga ietsje dichter bij. Uh, oh, dat bedoel je, het ja, zou, het, oh, het zou ja, mensen ja. ervan moeten weerhouden. preventieve ja, preventieachtige. Ja, ik denk dat de brave burger... daar langs loopt en denkt... Oh, het zal wel kunst zijn. Of bah, die zal er maar hangen. Of iets van die aard. Maar <laughs> ja. of het tot fundamentele beschouwingen leidt... dat zou ik achter niet weten. Nee. Want iedereen weet wel dat strenge straffen niet helpen. Dat wil zeggen voor de gedupeerden. Die mm -hmm. wordt er niet beter van. Ja. Maar daarmee wil niet gezegd zijn dat het geen maatschappelijk... Ja, ik spreek als advocaat van de duivel. Ik zie het altijd zo dat als er gestraft wordt... dat heeft wel enige zin. Ik moet het met schroom vertellen. Want ik ben natuurlijk heel anders ingericht. Namelijk voor de brave burger die ook uh, in zijn stoel blijft zitten... en die niet, niet, niet kiest voor de misdaad. Mm. En denkt, ik kom er ook niet uit, ik leef braaf. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat mensen die erop losleven... in zijn blikveld komen en helemaal ongestraft rondlopen. Dus om de brave burger een beetje soelaas te bieden... en de dank te betrachten voor zijn orde ordelievend en wetsgetrouw leven. moet er wel een beetje zichtbaar zijn dat andere mensen die dat niet doen. dat die ja, aan een galgje komen te hangen. wellicht Maar Ingel gelukkig hebben we genoeg. Uh, een groot genoeg, genoeg, groot genoeg strafpalet. geloof ik. in het uh, webboek van strafrecht opgenomen. om dat uh, op te lossen zonder een galg. Ja. lijkt mij. Ja. Uh, <coughs> Joop, iets aan toe te voegen? Nee, ik, heb al, ik raad al meteen beelden van dat ding op de dam. De schandpaal. He. Oh ja, met die gaten, he, met waar gaten, hoofd en handen door blijven. Ja, waar ja. je dan tomaten naartoe mag gooien. Zoiets, ja, ja. Nou ja, dat soort dingen. Ja, dat hebben we nu ook. Soms doen ze het op Facebook tegenwoordig. Het is een beetje hetzelfde als iemand af en toe door van die gaten Ja. Oké, okay, we gaan naar een in principe oude zaak. Maar die, uh, uh, of oud, wat is oud, uh, nog wel eens flinke gevolgen kan hebben. Dat is een zaak waar jij heel erg, uh, Theo Hedema, bij betrokken bent geweest in elk geval. Dat is die vastgoedfraudezaak in Limburg. UPA Landlord heette die hele zaak. Die hele zaak is stuk gelopen. Het OM heeft er ongelooflijk van langs gekregen van de rechtbank. Ik bedoel, als een rechtbank het OM in het geheel van die zaak, alle verdachten niet ontvankelijk verklaard, omdat volgens de rechtbank het proces niet voldoet aan de eisen van een fair trial, dan denk ik dat je de bottom wel bereikt hebt, Theo Hedema. Jij was de advocaat van Joupier tot ja. Maart dit jaar of was het vorig jaar? Nou, ik heb zo'n zeven, acht, nee, negen zittingen ben ik de advocaat geweest. En jij hebt toen en namelijk staartje al. Dat gezegd... staartje heb ik al Jan Heen Kuipers overgelaten. Want toen kwamen de verhoren van getuigen. En er was onder andere de getuige bij de kroongetuigen. Die ik werd met, met altijd gebroed. dat de deur ja. had geweest. Ja. En dat mij op beschorsing kwam te staan. Dus dat staartje heb ik even aan Jan Hein gegeven. Ga jij die verhoren maar even doen. Maar uiteindelijk heb maar het je beter natuurlijk... Kan je zeggen, dat is verricht hier, hier ter tafel. Zit, ja, ja. En, en, en dus kan je zeggen dat jij dit gewoon echt met glans gewonnen hebt. En ja. dat de rechtbank je eigenlijk in alles gelijk heeft moeten geven als het gaat om dat toch buitengewoon onbegrijpelijk wonderlijke optreden van het OM. Nou ja, dus ze hadden het makkelijk kunnen beredderen. Kijk, er is een kroongetuige in dat hele langdurige, jarenlange onderzoek opgedoken. Als het zonder die kroongetuige hadden gered of niet hadden gered, dan laat ik het midden. Ik denk dat ze daar zelf wel een opinie over hebben... in de richting van waarom we nooit mm -hmm. met die vent in zee gegaan. Denk mm -hmm. ik hoor. Maar goed, die kwam opduiken. En hoe kwam ik daarachter? Omdat die zich tot mij wendde. Ja. En dat is het risico. Wat je leidt met kroongetuigen als ze zin niet krijgen... en geen duiter niet krijgen. En er worden al afspraken geschonden. Dan gaan ze kijken of al de andere richting daar een voordeeltje te halen van Deur als dubbelspion op te treden. Dat had ik door. Dus ik heb hem na twee seconden de deur mythe, met een heleboel... Susan. Maar toen was dus bekend dat er een getuige in het spel was. En dat had het OM namelijk tot dien verzwegen. Nou, of ze niet hadden... verzwegen. Nee, maar ze hadden, ze hadden niet ze... gezegd dat hij iets belangrijks nee, nee, nee, toe te voegen nee, nee, had nee, nee, nee, over nee, jouw cliënt. Ze, ze hadden, toen ik met dat verhaal kwam, want hij heeft kluisverklaring afgelegd. Hè, waar de justitie niet aan mag komen. En toen heb ik meteen gezegd op de eerste zin, wil die kluisverklaringen lezen? Want ik wil zien wat die man gezegd heeft en hoe die jullie op, op weg heeft geholpen in het tactisch onderzoek. En toen heeft de officier tegen de rechtbank gezegd... en toen zijn ze gaan bluffen. Die meneer, die kroongetuige, die is wel bij ons geweest... maar die heeft ons alleen maar geholpen in zaken... niks met het onderzoek Janssen nee, te precies. maken. En waar het onderzoek Janssen maar niet... Maar even, want we kunnen niet de hele zaak overgenoot... Nee, daar ja. hebben ze dus gewoon gelogen. Nou, Zegt de rechter. De rechter heeft toen gezegd, wij geloven de officier. Als die dit zegt, ja, maar dan nou, zijn ze dat dus zo op op teruggekomen kruisie, Nu hoeft hij de maar niet te zien. Maar ik wou ze wel hebben, want ik wist dat, hij, dat ik ze niet kon krijgen. Want ik ze niet geven. Maar hij, daar is de rechter dus op teruggekomen? Nou, dat moest ook wel, want toen kwam er geheimzinnige mails tot mij. Het leek erop dat die uit de keuken kwamen van de recherche. En die waren anoniem. Maar daar werd in gezegd dat er wel degelijk tactisch onderzoek was verricht. met behulp van die kroongetuigen. En er werden ook rechercheurs met name toenaam genoemd. Toen heb ik die als getuige opgeroepen. En dan gaf ze mijn zin. En toen bleek dat die tactische rechercheurs... volop met die man bezig waren geweest. Mm -hmm. En toen stond de officier voor een groot probleem. Maar dat had hij ontkend. Dus hij heeft gelogen. En dan heb je een probleem. Ja, want en ik... toen zei de rechtbank nou geloven de officier niet meer. Nu hadden we toch die huisverklaring gezien. Ja. En dat is niet gelukt. Nou goed, daar is het allemaal bus mee in gang gezet. Maar... Dat heeft er uiteindelijk toe geleid. Totaal uh, niet ontvankelijk, Nienke. Nou, nou schrijft Volker Jensma deze week in NRC in zijn column. Maar er zijn meer mensen die dat gezegd hebben. Dit is niet zomaar alleen daar in Limburg een akkefietje tussen het OM en, en, en de zittende magistratuur. Het gaat in hoger beroep. En afhankelijk van die uitspraak kan je zeggen dat het gewoon echt een heel erg uh, uh, uh, uh, fundamenteel Fundament onder onze rechtsstaat Recht. weg kan slaan. Ja, als het OM gewoon uh, wordt beticht van niet-integer te zijn. Ja. Nou, je zei net van in eerste instantie zegt de rechtbank: ik geloof de officier en zo hoort het, zo moet het ook kunnen natuurlijk. Je moet een officier kunnen geloven als hij iets zegt. En als dat niet zo is, dan is dat inderdaad. waar zijn we dan mee bezig uh, in een rechtszaal? Uh, uh, een officier is magistratelijk en moet staan voor uh, uh, ja, het eerlijk handhaven van de rechtszaak. En, Openheid. En als dat dan niet gebeurt, ja, dan is dat inderdaad het fundament van de rechtsstaat. Maar denk, dat is natuurlijk nog enorm speculatief. Maar stel dat in hoger beroep de rechtbank in het gelijk wordt gesteld en niet het OM. Dan heeft het openbaar ministerie krijgt in hoger beroep te horen uh, dat de rechtbank gelijk had. Als ze zeggen, jullie hebben gelogen, jullie hebben uh, uh, willens en wetens uh, hoe heet dat? informatie achtergehouden nou, ze hebben we gelogen over de inhoud van de mm -hmm. stukken. Ja. Maar beperkt zich dat is even mijn vraag zich dit tot het OM uh, uh, daar in in in Limburg of is het iets wat het hele openbaar ministerie zich het, aan zou moeten trekken? Het zo is natuurlijk iets wat het hele openbaar ministerie zich moet aantrekken, omdat het uh, een duidelijke waarschuwing is van zo kan je in zulke onderzoeken niet te werk gaan, want dan gebeurt er dit. En ik denk wel dat het ook naar Nederland toe uh, weer een uh, ja, zoveelste uh, uh, zaken die ergens op stuk gaan. Joop, Joop? van Riesen. Ja, ik zit er ernaar te luisteren. Want ik ken natuurlijk de zaak maar heel similair. Mm -hmm. En denk ik, is in algemene zin... Kijk, het kan dus niet zo zijn dat justitie en politie liggen. In de rechtszaken. Mm -hmm. Dat advocaten liggen, laat ik even in het midden. Of niet de waarheid vertellen. Want het woord liegen is ook altijd vervelend. Natuurlijk Niet de waarheid vertellen enzovoort. Maar hoe het ook gaat. Justitie en politie zullen een, een eerlijke lijn moeten volgen. En, en mijn gevoel is een beetje. Mijn indruk. Dat in algemene zin vanuit de politiek. Vanuit de samenleving. Zoveel druk is van. Er moeten zaken gemaakt worden. Er moeten oplossingen. Er moeten straffen vallen. En, en een soort verharding. Hmm. Ook de laatste opmerkingen, dus brieven in de tijd van de minister van minister Opstelte over burgerinfiltranten mm -hmm. weer inzetten. Zeker. We he, van even. als het een keer fout gaat, zei hij in zijn brief, dacht ik, nou ja, dan gaat het een keer fout. En ja. dus een soort mm -hmm. beeld, een soort beeld neerzetten van, nou ja, van bedrijfsongevallen een moeten we maar pikken. Ja, zoiets. Dus, dus, en dat is een fout beeld. Het beeld moet zijn: dit kan dus niet. Mm -hmm. Dat is wat mijn buurvrouw zegt. Ze volledig gelijk en er moet in onze samenleving een, een soort uitgangspunt zijn... van justitie en politie uh, verrichten eerlijke nou, zaken. Ten slotte nog even tegen want ik kan me voorstellen... dat je tevreden bent, omdat jij met stijgende verbazingen... hier ook vaak hebt verteld over hoe dat verliep in die zaak. Dus dat je daar wel tevreden over bent. Dat, uh, dat het stuk gelopen is. Maar dat je je ook zorgen kan maken. Omdat je nu van vrij nabij hebt meegemaakt... dat dat OM vreemde strapatsen uithaalt. Nou, dat is... Uh... Vaker over ik maar heb, zover de, ik gaan, heb aan de basis u... gesteld... voor al die infiltrantenprocessen... voorafgaande IET, aan de IRT, affair rus En dat wet van justitie... in die tijd om het onderzoek te beschermen... ook van hoog en laag om de rechtszaak te beschermen... beweerd, er is geen infiltrant... er is geen infiltrant... Nou, dan was je tien zittingen verder en dan was hij er opeens wel. Mm -hmm. En dan hadden ze een groot probleem. En dat krijg je altijd als je zaken doet... met politiemensen... en afspraken maakt, zeker met burgers... waarvan de betrokkenen weten, die komen nooit naar buiten... Dan ben je chantabel en dan kan iedereen, zeker een burgerinfiltrant... die kan een heleboel presteren, want anders breng je het onderzoek in. In het nou. nauw. Nou, er is dat geluk, werkt dus Die, die, die burgerinfiltrant is er weer, hè? Tenminste, ja, dat als ik aan de feest. Tweede Kamer ligt. Echt dat, week. Ik, dat ik dat nog wel mee mag meemaak. Ja, ik zit met een ernstig verheugd. Nou, vorige week bleek namelijk dat echt de meerderheid van de Tweede Kamer daar gewoon voor oh, is. Ik durf niet te voorspellen, en dat is een wisselwerking. Dat uh, minister opzelt wel gezegd heeft, maar het is echt een uiterste redmiddel. We gaan dat buitengewoon. Ja, we gaan dat helemaal niet vaak. En zeker niet langdurig. Het gaat ja, om de korte klap, even in één klap. Nou, verscheen er wel vrijdag ook een berichtje in de Telegraaf dat de. DEA, dat is de Drugs Enforcement Agency... dus de Amerikaanse drugspolitie... kennelijk al jaren hier in Nederland een burgerinfiltrant runt En ook uh, gecontroleerde drugsdoorvoer runt. Oude tijden herleven, oh, zou je nee, zeggen. Niet. Maar dat mocht niet. En dat is door justitie geheim gehouden. Ja, van dat, dat was ook wel een beetje een haarlem aan de orde, hoor. En bij die zaak... en daar heeft de rechtbank bij wat ze toen wisten... Uh, ja, mensen toch veroordeeld. Job. Dus dat is niet helemaal ah, ja, nieuw. Dat beeld dat komt dan iedere keer weer naar voren. Kijk, dus. dus ah, uh, ja, dat beeld, maar er is dus kennelijk van, van, van justitie of OM-wegen uh, op, op, op verzoek van de Amerikanen toestemming gegeven voor iets wat hier in Nederland eigenlijk niet mag. Ja, en je kunt dus nooit, want dus, dat, dat, zo'n zaak loopt al waarschijnlijk lange tijd. En je krijgt, wil je het vanaf 2007 voorvoorbeeld. aan de een rechter in open en bloot neerleggen, uiteindelijk. Eh, om te toetsen of het klopt allemaal? Dan kon, dat kan dat nooit, want het traject wat al in, in Amerika is gelopen. of waar dan ook, krijg je dus nooit op tafel. Nooit. Nee, er komt een liaison-officier nee. en die komt vertellen dat ze niks willen zeggen. Glashard. Nou gaat hij maar. Linken? Nou ja, ik begreep dat in ieder geval de Rechtbank Haarlem in eerste instantie heeft gezegd. Ja, wij kunnen in ieder geval niet vaststellen dat de Nederlandse politie en uh, justitie daarbij betrokken is geweest. Dus dat het aan is een soort van... Uh, buiten hun wil om uh, gebeurd is. En dan uh, heb je in een Nederlands proces... Uh, ja, dan kan de rechtbank zeggen... zo ja, M kunnen we dat niet toerekenen. Dus... Mm -hmm. Uh, gaan we daar ook geen consequenties aan verbinden? En wat er volgens mij nu nieuw is, dat de advocaat overigens, die zegt dat in de Telegraaf, dat er aan, tekenen zouden zijn dat justitie wel degelijk op de hoogte was en daar toestemming of geïntegreerd is. Maar dat is wat ik. Ja. Zou je je kunnen voorstellen zaak, dat maar... dat kan? Dat, dat je op Nederlands grondgebied als die Nou, de Amerikanen kunnen veel, weten we inmiddels, zonder dat we het weten. Maar dat, dat ze zonder toestemming van justitie hier zoveel jaren, vanaf 2007 al, met burgerinfiltraten ja, dat... werken en, en, die, en die gecontroleerde drugs door, door Begleiden. Ja, maar je hoeft niet per se op Nederland met een infiltrant te werken. Als het een Nederlandse rechtszaak wordt... dus Nederlandse zijn erbij betrokken... kan het best zijn dat een DIA-infiltrant... ik noem maar wat in Scandinavië... zaken heeft gedaan met die Nederlander... die uiteindelijk hmm. in Nederland terecht staat. Maar het is niks nieuws, want de BKA deed vroeger hetzelfde. Die kwam met de Duitse vuilmelder hier de grens over. Bij bosjes was dat toen. Hmm. En die lokte zo drugsdealers de grens weer over naar Duitsland. De Nederlandse politie vond dat wel aardig... want dan werden ze veel harder gestraft... en waren ze van een heleboel zoes over. Nou, toen daar de vinger Riezen? op werd gelegd was het stil. Oud-Nederlandse politie. Ja, nou, het, <laughs> natuurlijk gebeurde Dus het gaat om uitlokking. Ja. Je speelt ja. iemand drugs. Als overheid speel je iemand, een crimineel... die je wil pakken, speel je drugs in handen. Mm -hmm. Zo ging het in de 70 jaren in het klein. Uh, op de Zeedijk hadden ze last van een crimineel. En zeiden, hoe krijg ik die nou weg? En dan liepen de dienders daar langs. En dan schoven ze een, een ons heroïne in zijn broekzak. En daarna werd hij tegen de muur gezet foyer. Die man ging vier jaar de kast in. Ja, maar dus het was, ze hadden geen andere manier om te pakken. Hè. Dus dit. Ook dit, weer het hè. doel heiligde middelen. Weet u doel... wie dat gedaan heeft onder uw supervisie? Die Jazeker. <lacht> Dan zou ik toch de enige disciplinaire maatregel. Ja, maatregelen dat nou, ja. Het, goed, dus iemand vier jaar de bak in helpen. Terwijl je superieur weet dat het een. Ja, in de jaren 70, laat ik even uitleggen. bestond het woord opsporingsmethode niet. Ik ben in de jaren negentig, naar aanleiding van de IRT-affaire. Want dat is precies hetzelfde eigenlijk, alleen in het groot. Ja. Heb ik dat uitgelegd aan de commissie Wieringa... En die zegt: gaat u. Heen. Daar hebben we geen boodschap aan. En dat is wat ik bedoel naar minister opstelde. Hij heeft niet in de gaten wat er dus zo in het klein weer kan gaan groeien op een gegeven moment. door eigenlijk. Ja, maar dit gaat niet in het klein. Als hij met een burgerinfiltrant komt, dan heb je alleen maar iets aan een burgerinfiltrant Als hij in de hoogste regionen van de criminaliteit ingewijd is. Ergo, hij is zelf topcrimineel. In ja. het klein gaat het de voorbeeld. Dus je moet een de de deal sluiten met de ja. een topcrimineel. En dat is heel simpel, want binnen de groep van topcriminelen... weet men als er weer een burgerinfiltraat uh, komt... Ja, die club is inmiddels dat, zo gesloten. Als je we er elkaar. iemand naartoe, dan heb je de dubbelspion. Dat doe jij hem maar voor als ze uh, tip geven voor de politie tegen ons. Hè? En dan hoor je in de keuken wat ze met ons aan doen. Krijg je hm. nee, de dubbelspion. Die kan hele onderzoeken kapot maken. Ik wilde, vaak gebeurt, hoor. ik wilde nog even naar een ander onderwerp. Daar kwam uh, RTL Nieuws mee. Een intern uh, document van de recherche waaruit zou blijken dat de fiscus totaal geen grip kan krijgen op het vermogen van drugsbaronnen. En dat doen ze via de volgende truc. En ik viel van mijn stoel, hoe eenvoudig kan dat zijn. Die drugsbaron schrijft zich uit bij de gemeente. En zegt naar het buitenland te vertrekken. Maar dat doen ze niet. Maar inmiddels zijn ze kennelijk wel een, als volkomen anoniem voor de fiscus. Ik, Nederlandse belastingnomaden worden ze genoemd. Nienke heb je enige idee? Ik bedoel, kan dit zo simpel zijn dat je gewoon tegen iemand zegt: ik woon hier niet meer en niet meld waar je wel woont en dus niet dat je geen aanslag krijgt? Ja, deels wel, omdat zodra je geen GBA-adres meer hebt, dan heb je geen officieel adres meer waar de gemeentelijke basisadministratie precies. Dan is er geen referentiepunt meer waar je bent of verblijft. Aan de andere kant denk ik ook dat het weer niet zo makkelijk is als daar wordt voorgekomen, omdat je vervolgens ook allerlei je kan bijvoorbeeld geen rijbewijs meer aanvragen. Een, uh, legitimatiebewijs. Dus het is niet zo dat mensen hier jarenlang zonder gba-adres kunnen wonen en dat maar voort kan gaan. Want op een gegeven moment uh, ja, die, er wordt gezegd, dat die rijden dan in dure auto's. Maar je moet wel rijbewijs hebben. En, uh, een legitimatiebewijs. Dus ik denk dat het zo makkelijk ook voor niet is. Maar inderdaad... Uh, we Heb zien jij ook wel eens cliënten weleens... gehad die, die, die, die, die laat ik zeggen, probeerden in elk geval eeuwig onzichtbaar te blijven voor de Belastingdienst? Wat een, die nou dat ja, ook wat een probleem bijvoorbeeld is, en dat is dan even niet met de Belastingdienst... Maar maar bijvoorbeeld voor justitie, als er bijvoorbeeld een zaak loopt... en iemand vertrekt naar het buitenland en zich uitschrijft uit het gemeentelijk basisregister... dat vervolgens ook justitie die persoon niet meer een uh, dagvaarding kan betekenen. Dus dat de zaak daar dan uiteindelijk... ze kunnen dan er wel bij verstek afdoen... maar dan kunnen ze het nooit executeren. Dat is een beetje een vergelijkbaar probleem, denk ik. Mm -hmm. Theo, ja, ik, is het een jouw ik, bekend ik, verschijnsel? Ik, nou, je uitschrijven het, en gewoon ik, maar een ik, beetje... Ik hoor het vandaag. Hier steek je ook nog wat op. En Ik, ik moet dan ernstig bij mezelf te raden gaan. Want het is wat je de een fout zelfde. Wat een truc. En ik heb er nog nooit op gekomen... anders zou ik mijn cliënten kunnen adviseren. <laughs> is, Joop, is het iets... Het is geheel aan mij voorbij gegaan. Het is, het is een, een crime hè, voor... voor... De recherche en, voor, en natuurlijk dus ook voor de fiscus. Dat, dat criminele geld waar het uiteindelijk allemaal om draait. Waar je maar niet achter komt. Ja. Nou ja, ik, ik heb wel eens geroepen. Maar daar wilde men ook niet aan. Draait nou om. Hè? Net als in ons belastingsysteem. Als je één keer op de lijst van de topcriminelen staat. En voor één keer veroordeeld bent. Dan moet je daarna altijd bewijzen dat je vermogen hebt. En moet je bewijzen waar het vandaan komt. Dat je filas hebt. En, maar dat is nu toch al zo? Inmiddels nee, is de nee, bewijslast nee, nee, nee, toch nee, al nee, opgedraaid? Nee, is wat ik noem is het Italiaanse systeem. Dus in Italië hebben ze dat ingevoerd. Dat maffia, mensen die veroordeeld zijn... moeten daarna altijd bewijzen... als ze weer in huis wonen, hoe ze daar aangekomen zijn. Als ze weer in een auto rijden, hoe ze daar aangekomen zijn. Mm -hmm. Wij in Nederland moeten altijd nog... vanuit de wetgeving bewijzen... dat ze het door crimineel geld hebben. En dan kun je het afnemen. Dus maar dat stap, is ook iets heel fundamenteels wat je nu zegt. Gauw even flauw. Of, of ja, dat, dat, dat, de en, en, dat is ja, heel Maar Dat is het omdraaien van de bewijslast. En dat wilde men hier... Minister Hiers Berlin wilde dat absoluut niet. Zei mij persoonlijk, ik wil het dus niet. Nienke, zou jij het willen? Nou ja, het is. Uh, Strafrechtadvocaat? Ja, willen dat de bewijslast onderhoudt? Ja? Dat is voor een deel al zo. Want als je wordt verdacht van, van witwas, dan is het. Uh, dan moet jij bewijzen. Zin, moet ja. jij al aantonen hoe je dan aan dat geld. en dat je dat op een eerlijke manier hebt verkregen. Dus, uh, maar de op deel deze manier, Theo maar zoals Joop van Riezen schetst? Dat gebeurt al. Kijk, nou. de meeste drugsdealers van de enige omvang... die krijgen een paar jaar bias... en die krijgen een ontnemingsvordering van... ik noem maar een miljoen. Mm -hmm. uh, dan is ja, je justitie, hebt nog niet heel lang meer, hoor. Je dan gaat dan is justitie maar... al lang blij... dat ze uiteindelijk na al het geprocedure van dat miljoen... Ik, een ton krijgen, ik noem maar wat. Die andere ton blijft dus gewoon openstaan. En als je niet onherroepelijk veroordeeld bent... tot aan de Hoge Raad aan toe... met die, met die ontnemingsvordering... dan kun je wel huizen kopen... Maar dan gaat justitie uit hoofden van die vordering die nog open staat. gewoon kijken, hoe kom je daar nou aan? Want we zijn nog niet voldaan, dat kan ja. jaren duren. Dan dus je, dat, dat systeem dan. wat in Italië kennelijk inslag heeft... Dat, dat gebeurt hier in de praktijk ook. Dankjewel. Theo. Hedema, Joop van Riesen, Nienke Zwart. Zometeen het Radio 1 met Tim Overdiek. Ja, af en toe dromen je wel eens van deze luistercijfers. 1,8 miljoen voor een uitzending. Zou dat niet mooi zijn? Luister. 1,8 miljoen mensen ja, te luisteren. Het heeft ook wat engs. Uh, ja, het, zou, het is bijvoorbeeld wel het gemiddelde aantal uh, kijkers... van het 8 uur journaal van de NOS. Ik, ik noem het aantal omdat 1,8 miljoen... het aantal is uh, aan Nederlandse telefoontjes... dat in één maand door de NSA is afgetapt. De National Security Agency. No Such Agency is mijn favoriete bijnaam voor die club. Uh, we weten steeds meer dankzij Snowden. Uh, ook Nederland komt nu in beeld. En dat is de rode lijn in onze uitzending. Heel mooi, Tim. Dank je wel. Het, het NOS Journaal nu met Dorad Negens. Bij een bomaanslag op een bus in de Zuid-Russische stad Volkograd zijn zeker zes mensen omgekomen. Vijf passagiers en de vrouwelijke dader. Ruim twintig mensen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanslag is nog niet bekend. In het verleden pleegden islamitische militanten geregeld aanslagen in het gebied. De politie onderzoekt of een man die lag begraven in een bos bij een psychiatrische kliniek in Halsteren... door een andere patiënt is vermoord. Een bewoner van de kliniek in West-Brabant zegt dat hij de man twee weken geleden heeft omgebracht en begraven. Hij stapte donderdag zelf naar de politie en zit nu vast op verdenking van moord. Het slachtoffer zou ook een man van 27 zijn die voor behandeling naar de kliniek in Halsteren kwam. De Duitse bischop Thebart van Elst heeft gesproken met paus Franciscus. Het gesprek duurde 20 minuten. Over de inhoud daarvan is niks bekendgemaakt. De bischop moest zich onder andere verantwoorden voor de vele miljoenen die hij besteedde aan de verbouwing van zijn ambtswoning in Duitsland. De paus maakte geen haast om hem te spreken, want de bischop heeft ruim een week in Rome op het gesprek gewacht. In Egypte zijn vijf mensen opgepakt voor de aanval op een koptische kerk gisteren in Cairo. Gewapende mannen schoten toen drie bruiloftsgasten dood. Van de verdachten zijn er volgens de autoriteiten vier lid van de moslimbroederschap. En Facebook kan met een storing. Verschillende gebruikers melden dat ze niks kunnen plaatsen op hun persoonlijke pagina. En ook is het niet mogelijk om te reageren op geplaatste berichten. Een status te veranderen of items te liken. Facebook zegt dat het probleem bekend is. En dat ze kijken wat er aan de hand is. Meer informatie is er op dit moment niet, zegt een woordvoerder. Dat zijn de hoofdpunten. Hoe staat het ervoor op de weg? Wijnand Zwaan. De avondspits verloopt niet druk door de herfstvakantie. Bij Rotterdam staan wat dagelijkse files nu op de A15 vanuit Europoort. Tussen Rozenburg en Spijkenisse, 5 kilometer. Verderop bij knooppunt Vaanplein 3. En aan de andere kant van de stad op de A20 naar Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk, 4 kilometer. U hoort het. Het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken. U kunt deze keer wel heel voordelig wegrijden. In de toch al zuinige Vito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 Goedemiddag, mochten we het nog niet weten, we worden afgeluisterd door de Amerikanen. 1,8 miljoen telefoontjes in één enkele maand. Steeds meer en steeds gedetailleerder komen achter het geheime werk van de NSA. Wij gaan u uitleggen hoe ze dat doen en vanuit Den Haag komt het eerste protest. Ooit wel eens overwogen om rimpels tijdelijk te laten wegspuiten. Omdat het mooier is, omdat de dokter het ook al goed idee vindt. Den Haag wil het inperken, regels stellen. Josephine Treu is vanmiddag in de wereld van de rimpelvullers. Grote bosbranden in Australië. Ik spreek straks met iemand die op maar 10 kilometer afstand zit van zo'n dreigende vuurzee in de Blue Mountains. De vraag van levensbelang voor haar: hoe staat de wind? Dit en nog veel meer in het NWS Radio 1-zeno. E We zijn er tot half zeven vanavond. De Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft vorig jaar in één maand tijd ongeveer 1,8 8 miljoen Nederlandse telefoongesprekken afgetapt. Dat merkt, merkt dat, pardon, dat meldt tweekers.net, die een grafiek van het Duitse weekblad De Spiegel heeft geïnterpreteerd. Robert Pas, onze justitiespecialist, en veel meer dan dat... want je kent dit soort cijfers, je weet wat erachter zit. Is het nu voor het eerst echt zeker? Is er bewijs dat de NRC in Nederland op het telefoonnetwerk zit? Nou, Het vermoeden bestaat natuurlijk wel dat de NRC ook in Nederland... telefoons heeft afgeluisterd, maar voor het eerst zijn er cijfers. Het gaat om een periode van een maand uh, van...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 Nee, het gaat ons om veel meer. De NSA is blijkbaar geïnteresseerd in wat politici uh, aan elkaar te melden hebben. Met wie politici contact houden. Uh, maar ook mensen uit het bedrijfsleven. We hebben natuurlijk in Zuid-Amerika al gezien dat bepaalde bedrijven daar heel duidelijk in de gaten worden gehouden. Ik kan je voorstellen dat die informatie wordt doorgespeeld naar Amerikaanse concurrenten. En dan hebben we het over uh, gewoon economische spionage. En dat maakt deze onthullingen zo gevoelig. Dus Frank, keren we even terug naar Nederland. Want kun je met enige zekerheid zeggen wie of wat in Nederland is afgeluisterd? Nee, dit is echt laatste nieuws, dat komt maar net binnen. Iedereen is nog aan het analyseren, ook bij de overheid, ook bij de ministeries. Wat betekent dat nou voor Nederland? We weten ook niet uh, exact hoe ze dat doen. We weten dat ze mobiele telefoonnummers blijkbaar afluisteren. Maar ook uh, vaste nummers. Uh, we weten niet welke providers. Dat moet allemaal nog naar buiten komen. Je weet natuurlijk, Greenwald heeft recentelijk aangekondigd... er komen publicaties aan over Nederland... die gewoon heel schokkend zullen zijn. Nou, daar lijkt dit zeg maar de eerste voorbode van te zijn. Beperkt het zich tot deze ene maand? Of denk je dat het langer en vaker is gebeurd. Op ja, dit is een voorbeeld. Dit komt uit de documenten van Snowden naar voren. Op basis daarvan heeft de spiegel weer een soort mooi staartje gemaakt. Maar het is daarvoor ook gebeurd en reken maar dat het tot de dag van vandaag gewoon doorgaat. Robert Bas, dank je voor deze informatie. Later deze uitzending spreek ik met Ronald van Raak van de SP. Die heeft er inmiddels ook al wat vragen over in Den Haag. bij een ex Explosie. Op een bus in de Zuid-Russische stad Volgograd zijn zeker vijf mensen omgekomen. Volgens de Russische autoriteiten gaat het om een bomaanslag. Twintig passagiers raakten gewond. Correspondent David Jan Godfroy. Eh, weten de Russische autoriteiten ook al wie er achter die aanslag zit? Ja, dat weten ze. Althans, ze zeggen dat, dat ze dat weten... het gaat om een dertigjarige vrouw uit Dagestan... een uh, deelrepubliek van, uh, van Rusland in het zuiden... niet zo heel erg ver van Bolgograd uh, van gedaan. Dat is een islamitische uh, republiek, daar wonen met name moslims. En deze vrouw zou een Shahidka, een martelares zijn geweest... een uh, moslim -ex waarvan van wie al razendsnel na die explosie... Um, <tossimus> duidelijk is geworden dat zij het was, althans volgens de autoriteiten omdat haar documenten op de plek van, uh, van die explosie zijn gevonden. Wat zou het motief van de Russen kunnen zijn om, om dit naar buiten te brengen, dit, dit nieuws? Nou ja, ik denk in eerste instantie omdat ze vrij trots zijn... dat ze dit, uh, deze, deze aanslag zo snel hebben opgelost. Maar er zit wel een luchtje aan. En dat zie je heel erg op, de, op, de Russisch, op het Russische internet. Op Twitter met name. Daar wordt, uh, wordt gezegd dat het toch wel heel erg toevallig is... dat die, dat die documenten gevonden zijn. Want waarom heeft een, uh, iemand die een zelfmoordaanslag gepleegd... documenten bij zich bovendien vond die explosie plaats in een buitenwijk van Volgograd waar de kans dat er echt heel erg veel slachtoffers vallen... niet zo heel erg groot is, behalve dan, dan, dan natuurlijk in de bus. En bovendien, ik zei het al, waren razendsnel na die aanslag... alle details van deze vrouw bekend. Um, heel veel mensen op Twitter die suggereren... dat dit de autoriteiten in ieder geval wel goed uitkomt... omdat ze zo... Hele strikte veiligheidsmaatregelen kunnen rechtvaardigen. die genomen worden. in de aanloop naar de Olympische Winterspelen in Sochi. Hè, volgend jaar uh, februari. En dan gaat het. nou, het ging er zojuist ook al over. om het afluisteren van telefoongesprekken. Om het. Uh, uh, providers van mobiele telefonie. van internet. die de verplichting hebben. om alle gegevens bij te houden. en te bewaren. Hè, en dat zou dus de autoriteit in dit geval. goed uitkomen. Jullie ja, gaan ver, hè, die veiligheidsmaatregelen. Je, je ziet dan. Reacties daarop op, op Twitter? Is, is er verzet ook tegen deze, uh, deze maatregelen? Hoor je dat ook in de Russische samenleving? Nou, vooralsnog niet. Iedereen vindt dat het veiligheidsrisico groot is... en dat er dus strenge maatregelen genomen uh, moeten worden. Maar op Twitter uh, gaat het nu wel heel erg tekeer. Of dat consequenties heeft, ja, dat moeten we afwachten. David-Jan Godfra, dankjewel. Dit is Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Minister Schippers van Volksgezondheid gaat de regels aanscherpen... voor puur esthetische, cosmetische ingrepen. Het is volgens haar veel te makkelijk om een behandeling te krijgen... om er mooier uit te zien. Jozefie Dree, je bent naar Amsterdam afgereisd. Je gaat je daar vanmiddag verdiepen in de wereld van cosmetische ingrepen. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik uh, heb er zelf geen ervaring mee. Maar ik mag een middagje meelopen bij Lara's Laser Beauty Center. Ik lees het even op, want ik sta op de stoep hier. Nooit meer scheren, harsen of epileren. Je kan hier ook laser ontharen en je kan je tanden laten bleken. Maar één keer per maand hebben ze hier een spreekuur voor botox en fillers. Dus ik ben heel benieuwd wat ze hier vinden van die strengere regels. Kunnen ze daaraan gaan voldoen? Geven ze bijvoorbeeld genoeg voorlichting aan nieuwe klanten... voordat ze de spuit erin zetten? En wie zet die spuit dan? Want schoonheidsspecialisten mogen dat niet. Dat moeten echt artsen doen. Dankjewel. Dus dat ga ik zo eens even hier bekijken. Ik loop even naar mevrouw hier. Goedemiddag. Um, denkt u wel eens aan plastische chirurgie? Nee, nee nooit. Nooit gedaan ook. En ook op korte termijn niet van plan. Mag ik vragen hoe oud u bent? Ja, 29. Nee, nooit van plan? Nou, voorlopig in ieder geval niet. Misschien als ik een jaar of vijftig ben en het echt allemaal wijs gaat hangen in mijn gezicht, dat ik er dan eens over na zou gaan denken. Maar nee, liever natuurlijk oud worden, want soms zie je van die mensen die van alles hebben laten doen en dan denk ik nou, zo, zo zou ik niet oud willen worden, dan liever natuurlijk. De minister wil ook nu zelfs de leeftijdsgrens omhoog naar 18. Omdat er blijkbaar toch wel ook jongeren zijn die het doen. Ja, ja. Al lippen opspuiten. Ja, dat vind, ik vind het ook wel erg dat dat gebeurt. Dat je überhaupt voor je 18e daarover na moet denken. Of dat je daar überhaupt over nadenkt. Daar wil je toch nog helemaal niet mee bezig zijn. Dus ik vind het wel goed dat, dat die leeftijd omhoog gaat. Nou, of ze hier binnen ook blij zijn met die leeftijdsgrens omhoog. Dat straks na vijven. Josephine, tot later. Bewoners van de regio New South Wales in Australië moeten nog altijd waakzaam blijven. De brandweer probeert te voorkomen dat drie bosbranden samensmelten tot één grote natuurbrand. Inmiddels zijn zeker 200 huizen verwoest. Sky News sprak met een van de bewoners, Mark O'Carrigan, die is aangesloten bij de vrijwillige brandweer. Meestal is het prachtig om in het bos te wonen, vertelt hij. Maar één keer in de paar jaar gebeurt er iets dat beangstigend is. The beauty of living in the bush is great for 99.9% of the time but there's that 0.1% that comes up every few years, that's pretty bloody scary and it's up to each individual's responsibility to have their house really well prepared. Iedereen is er zelf verantwoordelijk voor om zijn huis goed voor te bereiden op de branden. Want als vrijwilliger is het erg frustrerend dat we vaak niet bij de huizen kunnen komen. Vertelt deze emotionele brandweerman. Zo krijgen de wagens soms niet op de oprit omdat er allemaal afval ligt. As a volunteer I'm really upset. I've been to a lot of houses. We get there, we can't get in. We can't get the truck in the bloody driveway because it's full of rubbish. They've got a little tiny bit of water. How can we fight a fire for them? Ze hebben soms maar een klein beetje water. Hoe kunnen we ze dan helpen om de brand te blussen, vraagt hij zich af. Van de 100 huizen in de omgeving zijn er 10 tot 15 waarvan de bewoners achterblijven en niet vluchten. Ze zijn vaak wel goed voorbereid. In this particular area zijn er minder dan homes all huizen. En ik denk dat er waarschijnlijk 10 of 15 huizen zijn... That... Er hebben residenten die blijven om hun eigen landen te beschermen. Maar ze zijn heel goed And En hun are zijn heel goed prepared. O'Carrigan denkt dat het goed mogelijk is dat de drie branden samensmelten tot één grote brand. Als dat gebeurt, is de ramp niet te overzien. Ik heb in de mountains al mijn leven life. Ja, het kan possibly gebeuren. En als het gebeurt, happen, is het een grote catastrofe. It will be absolutely well, what's in the background here will be nothing. Veel mensen zijn aangesloten bij de vrijwillige brandweer. Net als deze Mark O'Carrigan. Er zijn er misschien wel duizenden, denkt hij, uit heel Australië. To be honest, I don't know. There must be thousands. Because they are from all over Australia. Thanks, people. Thanks a lot. De emoties namen de overhand. Na vijf uur spreek ik met Martina Friedel. Ze past op het huis van haar vriend... op 10 kilometer afstand van één van de branden. Bij de Anzwa we bij de Goeiemiddag Goedemiddag. Goedemiddag, Tim. Het is een bescheiden avondspits door de herfstvakantie. Bij Rotterdam daar zien we iets wat op een normale avondspits lijkt. Vooral op de A15 nu vanuit Europoort. Daar staat de langste vide tussen Rozenburg... en de knooppunt Vaanplein, 8 kilometer... Het is kwart voor vijf. Op Sicilië worden op dit moment de slachtoffers van de scheepsramp bij Lampedusa herdacht. Op 3 oktober kwamen 366 mensen om het leven. Gisteren werd er nog een lichaam gevonden. De premier had de slachtoffers een staatsbegrafenis beloofd... maar inmiddels zijn velen van hen al begraven. Onder meer op Sicilië. In Rome korst Rob Soutberg erop. Dat is toch wat anders dan een staatsbegrafenis? Hoe zit dit? Ja, geen staatsbegrafenis, maar een herdenkingsdienst. En die is nu aan de gang. Namens de regering zitten er twee ministers daar op een strandje... bij de haven van Agrigento, waar de veerboot richting Lampedusa vertrekt. En ja, je ziet het hier nu op de Italiaanse televisie. Het ziet er een beetje sombertjes uit. Grote afwezigen, de kisten met de doden zelf... waarvan we weten dat die de afgelopen dagen in alle haast begraven zijn... Burgemeester van Lampedusa is er niet bij... omdat hij boos is dat de herdenking op Sicilië plaatsvindt... en niet op zijn eiland, eiland. Maar ja, wat jij zegt, het is nadrukkelijk geen staatsbegrafenis... maar een herdenking. En sommige mensen noemen het inmiddels een bespottelijk defilé... wat op dit moment aan de gang is. Kun je dat wat meer beschrijven? Hoe ziet die herdenking er dan uit? Ja, we zien vlaggen, uh, priesters, mensen op uh, witte klapstoeltjes. Maar nogmaals, Tim, het is heel erg sober, kun je zeggen. En het blijft een beetje gissen, hè, want er wordt geen verklaring voor gegeven... waarom uiteindelijk geen staatsbegrafenis wordt gehouden voor deze mensen. Wel beloofd door premier Letta. Het kan in de weg staan dat uh, de slachtoffers daarvoor... eerst genaturaliseerd hadden moeten worden. Hè, tot Italiaan gemaakt voordat je ze een staatsbegrafenis kan geven... Maar ja, terwijl de bureaucratie hier een beetje morrelde en maar aanmodderde... en het schoot maar niet op, lagen die mensen maar daar in die kist... en dan zijn gewoon drie weken voorbij gegaan. Er ontstond een gezondheidsprobleem. Ja, mensen zijn gewoon begraven. En ja, dan hou je dit dus over. Een herdenkingsdienst. Maar nogmaals, heel erg sobertjes. Van vaak ook anonieme slachtoffers. Maar misschien dat straks wel familieleden naar Sicilië, naar Lampedusa willen komen... om de graven te bezoeken. Is dat mogelijk? Ja, het is in principe mogelijk. Er is DNA uh, afgenomen van alle slachtoffers. Er zijn foto's bewaard die mensen uh, bij zich hadden. Er zijn ook foto's van de lichamen zelf gemaakt. Dat zijn dingen die bewaard zijn. Maar ja, verder is het natuurlijk... Uh, uh, zijn deze mensen hebben een nummer gekregen. Ze zijn daar in Nissen, kriskras echt over Sicilië... begraven op allerlei begraafplaatsen, daar in grafkelders gelegd. En wat er overblijft van deze mensen... is simpelweg een betonnen plaatje, een nummer erboven... en daaronder, als enig woord... Lampedusa. 366 nummers in totaal tot nu toe, op Zoutbergen. over die eh, herdenking die geen staatsbegrafenis was. Dank je wel. Mijn Haubert, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, Jor, mij niet klagen met dit weer. Maar wat vooral opvalt, is dat het zo zacht is. Volgens mij erg zacht voor de tijd van het jaar. Ja, dat, uh, dat is mij ook opgevallen. Ik vind het ook heel lekker eigenlijk buiten. Ja. En. Um, als je ook naar de temperatuur kijkt, ook s'nachts. Bijvoorbeeld afgelopen nacht hadden we 12 graden op de thermometer. Voorkomende nacht verwacht ik het nog ietsjes warmer, 13 graden op de thermometer. En dat zijn de waarden die we eigenlijk normaal gedurende de dag zouden moeten hebben. S'nachts zou het 6 graden moeten zijn. Nou ja, we leven in ieder geval ruim boven onze stand wat dat betreft. Het is echt heel zacht en de zon liet het een beetje afweten vandaag... Maar ik denk dat daar morgen wel wat verandering in komt. Zeg, zeg, begrijp ik nou goed dat dit wel een opmaat is... naar wat een hele heerlijke dinsdag zou moeten kunnen gaan worden? Ja, ja want helemaal vanuit het zuiden, eigenlijk vanaf de Canarische eilanden... komt warme lucht uh, onze kant op. Dat transport is natuurlijk al op gang dat gezet. vanaf de Canarische eilanden? Vanaf de Canarische eilanden op grondniveau inderdaad... komt dat onze kant uh, opzetten over het uh, iberisch scheer Spanje-Portugal, schampt dus Frankrijk dan en dan onze kant op. En dan wordt het morgen... Gemiddeld 20 graden op veel plaatsen in Nederland. En ik denk in het zuidoosten wel zo'n 22 graden. Dus het is echt wat mij betreft terrasjes weer. Want in elk geval overdag blijft het ook nog droog. De zon zien geregeld. Wel zijn er wat velden, hoge bewolking... Maar pas laat op de dag kunnen we vanuit het zuidwesten, buien gaan verwachten. Geef je onze vinger? Ga ik meteen de he hele hand grijpen, natuurlijk. Met de vraag: blijft het zo? De rest ja, van nee, de week? Ik, ik, die ene vinger blijft het. Ja. Wat dan betreft bij morgen is meteen dan de warmste dag van de, van de week. Neem niet weg dat het weer daarna in één keer helemaal omslaat. of teruggaat naar waarde normaal voor de tijd van het jaar. Want we blijven ruim in ons jasje zitten. Het is zo'n 16 tot 19 graden gemiddeld gedurende de week overdag. En wel wat wisselvallig, maar dus het blijft erg zacht. Moet je morgen werken? Ook de hele week. Ik heb ook geen interesse voor ons. Nee, precies. Willemijn, dankjewel. Van half vijf tot half zeven. Het NOS Radio 1 Journaal. Well, I shuffled through the city on the 4th of July. At a bar, I can wait in the blue. Breaking like a rival who was making his way to the cities of Mexico Living in an apartment I don't have a new way I Had a tar on a corner of town Had myself a lover who was finer than gold But I've been broken, I've been busted up since Love don't play any games with me It more like she did before The world won't wait So I bet she that thing right that would fit in the folds of my wallet And it stayed pretty good Still amazed I wasn't losing on the loop of the place When I was joking, I was thinking of you Every day the children they were singing the tunes Out on the streets and you could hear from inside You used to take the subway on the house And the third I would wait for you And not try to hide Love won't play and any games with you Anymore if you don't want them to world won't win Watch you But honey, I don't blame you. Hell, I still love you, New York. Hell, I still love you, New York, New York. I remember Christmas in the blistering cold in the church on the Upper West Side.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 I always love you, though, New York. I always love you, though, New York. I always love you, though, New York. New York, New York. York, New York. Een van de vele vele nummers die over de stad zijn geschreven. Het was Ryan Adams. We blijven in de Big Apple. Our countries have been linked ever since the day that the half moon first appeared on the horizon. You've been nice enough to lend us or give us your values and a lot of your culture. The better you know the Big Apple, the more you love this wonderful city. Dat was in 2009 Nederland en de stad New York vierde hun 400 jaar oude band. Want New York, nieuw Amsterdam, dat hebben wij, Nederlanders gesticht, dat weet toch iedereen. Het was de West-Indische compagnie die het eiland Manhattan voor 60 Florijnen van de Indianen kocht. Maar dat klopt niet, zegt nu een Waalse historicus. De man die het eiland aankocht kwam uit Wallonië en de Belgen die moeten er trots op zijn. Er zijn zoveel onjuiste verhalen over het ontstaan van New York... dat ik de waarheid eens wilde vertellen, zegt waal Yves van der Kruis. De eerste bewoners van Manhattan kwamen uit Wallonië. En de man die het eiland van de Indianen kocht, die moeten we niet Peter noemen maar Pierre Minuit, ook een Waal. Hij werkte voor de West-Indische compagnie, dat wel. Het waren vooral Walen die zich op Manhattan vestigden. Veel kolonisten uit Nederland kwamen oorspronkelijk uit andere Europese landen. Gevluchte protestanten. En ook hun gouverneur, Pieter Minnewit, ik bedoel Pierre Minuit, was dus eigenlijk een Waal. Dat is uitspraak, Want hij was geboren in Kleef en dat ligt nu in Duitsland. Daar staat geloof ik ook een standbeeld voor hem. Dus wellicht dat ze in Kleef heel boos zijn... dat nu iemand uit Wallonië beweert dat hij toch van hen is. Historicus Jaap Jacobs promoveerde op dit onderwerp... de vroege geschiedenis van Manhattan. Kijk de vraag of Pierre Minuit een Waal, een Belg, een Nederlander of een Duitser is is hetzelfde als vragen of de maan van oude, belege of jonge kaas is gemaakt. Hè, kaas op de maan? Het heet de goede vraag. Waarom niet? Omdat dit soort nationaliteiten in de 17e eeuw niet gebruikt worden. Wat we in feite doen is ons mensen uit het verleden toe-eigenen. Daarmee projecteren we onze moderne identiteit op de 17e eeuw. Je kunt hem onmogelijk een Belg noemen. België bestond toen nog niet. Ik probeer de tijd om de Belgen een beetje te verantwoorden, die ook een beetje fijn zijn van hun historie en hun contributie aan de internationale internationale. De Waalse historicus van der Cruyse wil de Belgen juist wat trots bijbrengen. Trots over hun bijdrage aan de wereldgeschiedenis. Hij wil geen ruzie met Nederland. Maar de Nederlandse veroveringen werden voor een groot deel met Antwerps geld gefinancierd, zegt hij. Vlamingen en Walen hebben bijgedragen aan het Nederlandse succes. Ondertussen strekt Nederland wel met de eer, hè, we hebben het zelfs uitgebreid gevierd, dat we 400 jaar geleden New York hebben gesticht. Daar kun je ook zo je vraagtekens bij zetten. Ik denk dat de festiviteiten in 2009 voor een belangrijk deel werden ingegeven door het feit dat New York nu een belangrijke stad is. En dat de Nederlandse regering toen daar maar al te graag tegenaan schuurde. En probeerde om dit historische gegeven te gebruiken om Nederland meer onder de aandacht in New York te brengen. Is een onterechte claim. Het heeft er allemaal niet zoveel mee te maken. Waarom doen we dat toch? Iedereen vindt het mooi om een roemrucht verleden te hebben en zich daarmee te afficheren. Het is eigenlijk allemaal onzin om daarover te discussiëren. Ik, ik vind het een onzinnige discussie, inderdaad. Een onzinnige discussie, het laatste woord... in de bijdrage van Matthijs van de sterkste argument. België bestond toen nog niet, 404 jaar geleden. New York, Nieuw-Amsterdam, Nieuw-Netherlands... was toen het gebied veel groter dan New York... waar Nederland de eerste stappen aan vaste land zette. Vergeet niet ergens downtown... maar het is een hele goede Belgische frietent. Dat dan weer wel. Na vijf uur horen we van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... want zojuist bekendgemaakt... dat Nederland naar het internationaal zeerecht tribunaal om de medewerkers van Greenpeace in Rusland vrij te krijgen. Dat straks na vijf uur. werkdag BNN Today. Want als je wel eens bij de tapasboer zit en je denkt... wat zijn die eindviserintjes eigenlijk mooi rond? Oh, oh, oh. Nou, dat kan kloppen. S'avonds om half negen op Radio 1. Ik vind het ook wel erg creatief dat iemand in zo'n slachthuis staat... van wat gaan we hiermee doen en die dat ze komt. dan... Uh... Ja. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ik zou zeggen van uh, goed wassen, uitkoken, tekenen en dan chips van maken. Ah, maar chips. Radio 1, het nieuws van alle kanten.